Dan dank ik jullie hartelijk voor dit betoog. Parkeren of groen, dek of. We gaan het zien in de komende vier jaar. Dank u wel. Dames en heren, dit is het einde van deze discussieronde. Het is nu pauze. We hebben ongeveer een 12-13 minuten pauze. Zoekt u voor eventuele vragen, om even vragen te stellen, Persoon op die je mee te maken hebt: Ben Zonneveld, Gilles Kok. Of mijn persoon om uw vraag te stellen. Dan gaan we het in het tweede gedeelte van deze avond behandelen. Er zijn al wat vragen binnengekomen en die gaan we ook behandelen. Graag tot zometeen. Met en met vodka, en met pakking tussen jij banden, ah. en dan zitten we. Dit is de beugel. Dit is de fles. Dit is Grols. Bier met karakter. Elke slok die je neemt. Grols houdt van muziek. En film. Van kunst en vliegwerk. Van op pad gaan. En je eigen pad kiezen. Noem het eigenzinnig. Maar hoe je het ook noemt. Je proeft het in ieder geval. Proef karakter. Grols. Dit is de beugel. Dit is de fles. Dit is Grols. Bier met karakter. Elke slok die je neemt. Grols houdt van muziek.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 On TV the other day, he's a real good-looking man. I remember when me, him, and Wesley Snipes were young back in the 80s. They still got some of their money. I look good. I ain't got nothing, but I look good. It's a good life. It's a good life. That's it. That's it. Yeah. Yeah. <laughs> And wishing, and wishing, and wishing, and wishing on me Yeah I've been moving calm, no start no trouble with me Trying to keep it peaceful is a struggle for me Don't pull up at 6am to party. Anything you guys want in the store is free, so grab whatever you guys want I don't wanna die for them to miss me Yes, I see the things that they wishing on me Hope I got some brothers that outlive me They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Hey, hey. I finesse down Western End Road. Finesse. Hey, Might go down to God. Yeah, wait. Yeah. I go hard on Southside G. Yeah, wait. Yeah. I make sure that Northside E. And still. With the yeah, thank God for what's happening right now. It might not be good, but thank God. Heavy on your heart, heavy on your mind. Wander in the streets tonight. If you're looking for Van mijn McDonald's mag ik wel bestelling alsjeblieft. Hoi, uh, ja, ik wil graag twee Monstro burgers.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 When they spin lies in the fairy dust Then we can pick sides But this is us, this is us, this is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 Feed yourself with my life's work How many likes is my life friend? Rijke afdronk geeft Grols een eigenzinnige karakter. Proef karakter, Grols. ons geld gaf voor dit. Ja, ik wist niet wat ik hoorde. Ja, dat ruikt lekker. Direct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 if it's beyond then it's beyond De voorstelling gaat weer beginnen. Even aandacht, alstublieft. Dames en heren, alstublieft stilte in de zaal, neemt u plaats, alstublieft weer in. Als iedereen uh, plaats neemt en stil is, zijn, met z'n allen. Dan kunnen wij beginnen, want we hebben namelijk een aantal vragen gekregen die we toch wel willen behandelen. En we hebben ook in ons schema staan dat 10 uur, tien uur is. Dus als u de vraag stelt, stel hem dan aan iemand. Ik wil graag dat dat weten van een van onze uh, leden. En die krijgt een microfoon. En daarna gaan we eens kijken of er dringend gereageerd moet worden. Ook voor de dames en heren hier achter mij. Kort en bondig, want ik wil er een heleboel doorheen jassen... Maar tien uur, vijf over tien is vijf over tien. En een deal is een deal. En beloofd is beloofd. De microfoon staat hier voor, die doet het. Hoeft nergens aan te zitten, u kunt er zo in praten. En ik wil eigenlijk beginnen met meneer John Lemmes. Heren, dames, dames en heren. Er is een vraag voor u alle... Ja. Dit is een vraag voor u, alle tien. Ja. Voor tien. Ik hoorde vanavond. Dus u die... iets verder naar achteren met die microfoon. Ja, ik, moet hoog praten. ik hoorde vanavond, en ik schrok ervan over de islamisering in Zandvoort dat die afgeschaft moet Dat ze dat weg willen hebben. Welke partij durft nu te zeggen dat wij niet met de PVV gaan samenwerken? Nou, dat is duidelijk. Eén partij uh, die gaat niet met de PVV. Is dat duidelijk? Ja, ik ga nooit met de PVV samenregeren. Nooit, nooit met iets. Echt? Zijn er nog meer partijen die PVV uitsluiten? Ja. Meneer Kabali, meneer Paap, GBZ, VVD die laat het open, D66, oudere partij. Ik wil graag wat zeggen erop. Volgens mij sluit de PVV zichzelf uit door mensen uit te sluiten. Is ook een mening. Ja, ik denk dat de PVV zichzelf heeft uitgesloten. Dit is schandalig wat er op televisie verwoord is. Ik blijf van mening dat je de mening van de kiezers moet waarderen. Als de PVV gekozen wordt, moet je met ze in gesprek gaan. Over de uitkomst ben ik niet al te optimistisch, maar je moet wel het gesprek aangaan. Oké, okay, een aantal partijen doet dat niet en een aantal partijen gaat het gesprek aan. Meneer Lemmers, dat was duidelijk. Um... Meneer de Vries, u had ook een vraag. Ja. En aan wie zou u die, die willen stellen? Uiteraard ook aan allemaal, hè? Oké. Okay. Ja, dat, jullie zijn allemaal mijn volksvertegenwoordigers. Maar uh, ik zie, ja, ik had een briefje geschreven, maar als je de briefje nog geeft, kan ik het mee uh, ja? Ja, ik krijg een mooi briefje, maar de vragensteller stelt hier zelf de vraag. En hij heeft het inderdaad keurig opgeschreven. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Uh, nou, wanneer ik de, de... Kunt u iets verder van de microfoon nog praten? Dank okay. u wel. Oké, dan moet ik hem dan even kijken. Oh ja, wanneer ik de politiek stukken lees, uh, is er weinig verschil. Het probleem... Uh, hoe regel je de, de inspraak en de beslissingfase bijvoorbeeld door uh, hoorzittingen uh, aan en mogelijk ook met de kosten waar de mensen zich kunnen inspreken en uh, uiteindelijk kan je een soort referentie houden want ik heb toch de indruk fantastisch hoor dat jullie verschil hebben maar vanuit van mijn gevoel, misschien vanuit het volksgevoel... zijn er weinig verschillen. En het is alleen van... hoe kan je dat op de een of andere manier... zeker de raakvlakken... dan hoef je daar niet meer over te praten... kan je proberen om dat toch in het volk... te gaan discussiëren. Vroeger hadden we ook die bijeenkomsten. Maar wat is nou uw vraag? Nou, mijn vraag is... hoe kan je... als jullie het eens zijn dat er weinig verschillen zijn... Uh, hoe kan je dat dan uh, aan het volk voorleggen? Uh, wij hebben geconcludeerd vanuit de zaal dat er die en die hoofdpunten zijn. En uh, organiseer dan gezamenlijk bijeenkomsten waarbij dan het volk geïnformeerd wordt. Meneer De Vries, wordt. het is duidelijk. We, we, gaan, uh, we gaan ook met meneer De Vries richting participatie. En ik denk ook dat meneer De Vries een beetje een raadsprogramma bedoelt. Nou ja, uiteraard. Uiteraard. Uit, uit. Maar het woord participatie, Kijk, participatie is natuurlijk ook wel laden. Ja, het woord participatie is op het ogenblik het toverwoord. Ik ja, wil graag een reactie van iemand. Meneer Berends. Ja, ik, ik wil als eerste wel op reageren. Ik krijg maar niet die microfoon te pakken. Dat is toch wel vervelend. Kijk waar het om gaat. Is, en Dat staat ook duidelijk bij ons in het programma. Dat we nu eens denken aan een, een raadsprogramma en niet... ...zozeer aan een coalitieprogramma. Dus laten we nou eens kijken van... ...en ik heb dat in mijn inleiding ook gezegd... ...van laten we kijken van wat ons verbindt... ...en niet wat ons, wat, waar de verschillen zitten. En als we elkaar daar kunnen vinden... ...en ik heb daar bijvoorbeeld zaterdag heb ik daar al op gewezen ...toen het gebouw de kocht aan de orde kwam... Eh, ...als je dan de stemwijzer raadpleegt, ...en dat is een heel interessant eh, fenomeen... ...als je dan kijkt dan in die stemwijzer... dan staan bijvoorbeeld alle partijen... ...die zeggen van er moet iets aan deze kocht moeten gebeuren. Nou... Als we dan nog eens even de andere punten nakijken, dan denk ik dat er heel veel overeenstemmingen zijn waar we raadsbreed in ieder geval heel snel over kunnen beslissen. En dan komen we er wel uit. Dan komen we er uit. Mevrouw Koper, samen doen we alles? Nee. Nou, niet alles, maar samen doen kunnen we wel heel veel doen. En dan gaat het vooral ook om de manier waarop je dat met elkaar doet. En ik ben ontzettend blij dat dat nu in de openbaarheid allemaal gezegd wordt. Want we hebben natuurlijk... Uh, ja, dankjewel Ben. We staan wel vaker zo. Ah, Nee, maar je hebt natuurlijk de afgelopen jaren wel een aantal dingen kunnen zien. En dat gerollebol en dergelijke, daar zit niemand op te wachten. Dus ik ben heel blij dat er nu in de openbaarheid gezegd wordt dat we gaan samenwerken met elkaar. En als je een constructieve ploeg hebt, wij hebben er een, dan moet dat ook lukken. En dan hebben we het nu met elkaar uitgesproken, dan is het wederom beloofd is beloofd. Mooi, we gaan uh, beloofd is beloofd. Uh, amsterdam AZ beloofd ook hoor ik, je doet ook mee. U uh, staat er weer te popelen, meneer Bluis. Nee hoor, ik, ik, ik denk dat de afgelopen vier jaar ook is gebleken dat, dat we heel veel wel het zijn. Als je kijkt naar de meeste raadsvoorstellen, naar gemeentebegrotingen. En die waren natuurlijk fantastisch met dit college. En ze konden bijna natuurlijk niet tegenstemmen. Maar er is heel veel, heel veel is er gewoon in samenspraak gebeurd. Dus laten we de verschillen misschien wat duidelijker maken. En daar heel duidelijk zeggen, daar zijn de verschillen en hier zijn we het over Ja, dank u wel. En er staat nog iemand op openlijk? Ja, het is natuurlijk fantastisch. Uh, vier jaar geleden, acht jaar geleden, twaalf jaar geleden, zestien jaar geleden sta, staan ze hier allemaal geweldig uh, weer uh, leuke dingen te vertellen. Kijk eens vooruit. En kijk vooruit en dan is gewoon over vier jaar, uh, is dit er niet meer. Dan zitten we allemaal bij Haarlem. Dat, dat hopen we van niet. Uh, nog één reactie van meneer Kabali. Ja, u zegt dat zitten dat we allemaal bij Haarlem zitten, maar volgens mij is het streven van uw partij dat we allemaal bij Amsterdam horen. Dus ik weet niet hoe u dan dat voor u ziet. Oké, okay, uh, deze sluiten we af. Meneer Dein als laatste. Ja, ik hoor een heleboel uh, woorden over samenwerking, maar ik zie net ook wat vingers omhoog gaan bij het uitsluiten van de PVV. Dat lijkt me lastig. Oké, okay. uh, we gaan naar mevrouw Annelies van Koten. Die heeft ook vanavond een vraag gesteld. Daar is het mevrouw. Komt u rustig naar voren, lukt dat? Is, of moet ik even naar u toe komen? Beetje, moet je... Als die beantwoord is, dan gaan wij door naar de volgende vraag. En ik heb uh, mevrouw Nelly Lemmens gevraagd om een korte samenvatting van de vraag te maken. En die gaat ze ook stellen hiervoor gezellig. En dat gaat over scholen. Dan bent u alvast geïnformeerd. Scholen. Um, ik wil de vraag stellen aan degene die hem graag wil beantwoorden. Um, ik heb gehoord dat er de, de school een nieuwe unit heeft gevraagd om te plaatsen. Ik snap dat niet zo helemaal, want er zijn 50% van de kinderen komt niet uit Zandvoort. Dan denk ik, plaats dan in Adenhout, Bloem, Bloemendaal of Heemstede zo'n unit. En de kinderen die nu hier naar Zandvoort de school gaan, kunnen dan daar naartoe. En de kinderen die hier op de wachtlijst staan, kunnen dus naar deze unit. Want Zandvoort vergrijst, alle andere scholen lopen leeg. Dat, dat is zonde geld, besteed dat geld dan aan... Uh, ...wat beloofd is aan een betere speelplaats voor de Mariënschool en de Harnischgrachtschool. Nou, ik heb ergens gelezen, goed onderwijs en zo. Dat komt bij D66. En u ook. Ik kom ook bij u straks. Meneer Kuipers, D66. Ja, goed onderwijs vinden wij heel belangrijk. Dat weet volgens mij ook iedereen. Uh, dat is ook waarom we met anderhalf miljoen euro het Gertebach College hebben vernieuwd de afgelopen tijd... Um, de school wil heel graag een tweede vestiging. En ik weet niet of iedereen in de zaal het concept kent. Maar de school is eigenlijk een concept waar van ochtends vroeg tot uh, vroeg in de avond lesgegeven wordt. En kinderen echt individueel lagere schoolonderwijs krijgen. Via wat je noemt socratisch onderwijs. Maar de vraag en, is waarom niet in Bentveld? Nou om de reden dat op het moment dat de school uh, kan aantonen dat zij uh, een, een wachtlijst hebben van leerlingen... Uh, die groot genoeg is, en daar zitten we nu zo ongeveer, eigenlijk de plicht om een locatie te organiseren bij de gemeente komt te liggen. En wij hebben wel gezien, in Zandvoort is wel ongelooflijk animo, dat zie je ook aan de eerste vestiging van de school, ongelooflijk animo voor dit onderwijsconcept. De gemeenteraad heeft ook gezegd, dit willen we dus heel graag en dat betekent dat wij het ook gewoon gaan uitvoeren. Bentveld. In uh, Zandvoort. Mevrouw Lemmers, bent u het daar mee eens? Een korte reactie, twee zinnen. Nou, De onderwijswet werkt gewoon niet zo. Het Gertebach komen ook heel veel kinderen van buiten. En omdat die van buiten komen, hebben we nog steeds het Gertebach. Dus je moet ook wel heel goed nadenken over de consequentie... als je alleen naar Zandvoort kijkt. Oké, okay. mevrouw van der Veld. Ja, eigenlijk een soortgelijke reactie. Uh, het, het, het is niet anders. Als dat verzocht wordt aan de gemeente... dan zullen we daar nou moeten voldoen. En of dat nou helaas is. Persoonlijk vind ik van wel... als daar veel kinderen van buiten zijn... alleen... Ja, je staat met je rug tegen de muur, je kunt niet anders. Meneer Hendricks, VVD. Ja, Dat er veel kinderen van buiten komen, kun je juist ook zien als iets om trots op te zijn. Ik vind het fijn dat Zandvoort zo'n functie kan vervullen voor de regio. Wij zijn als VVD trots op de school, daarom hebben we ook de motie ingediend... om met de school in gesprek te gaan en te kijken welke ruimtes we kunnen we ter beschikking stellen... zodat we als gemeente actief de school gaan helpen. Helaas is die motie niet aangenomen, maar in, na de verkiezingen gaan we er zeker mee verder. Oké, okay, uh, laatste reactie van meneer Bluis. Ja, je krijgt hem niet. Uh, ik, ik vind de suggestie om uh, regionaal hier ook naar te kijken, vind ik niet zo slecht hoor. Ik vind dat we dat wel eens mogen bekijken: van hoe we regionaal daar uh, naar kunnen kijken. En uh, wie weet, Bentveld is ook trouwens meneer Kuipers. Ben, u bent Wegger, maar Bentveld is Zandvoort. Dat wou ik niet even zeggen. Wat is, wat is een Wegger? Dat is iemand die tussen Bentveld en Zandvoort woont. Oh ja, dus dat is duidelijk. Ja. Oké, okay, we, we gaan zeggen. Uh, Heb je nog een mooie vraag? Er zijn wat vragen gesteld voordat uh, deze avond begon. En een daarvan is van Esther Jansen. Mag ja. ik haar uitnodigen alsjeblieft? Mevrouw Jansen, die wil het hebben over Predpark Zandvoort of Paal aan Zee. Ja, hartelijk dank. Voordat ik dat wil doen, wil ik graag mijn waardering uitspreken aan alle kandidaten van alle politieke partijen voor hun inzet. Uh. Voor, dit, voor ons dorp, want het vraagt toch een enorme inzet. En er zijn heel veel nieuwe kandidaten op de lijst bijgekomen. En dat uh, vind ik heel erg fijn om te zien. Dus dank daarvoor. Inderdaad, uh, ik heb de indruk ook na vanavond. Ik vind het heel moeilijk om een keuze te maken. Omdat iedereen het min of meer met elkaar eens is dat we een, een sterk en welvarend dorp willen hebben. Daar kan niemand tegen zijn. En toch wil ik heel graag aan u voorleggen, specifiek uh, de heer Kuipers... Wat is nou de ontwikkelrichting die jullie voorstaan? Wat is nou de continuïteit die wij met z'n allen nastreven? We hebben een parel aan zee, eh, beleidsdocument, een visie voor de toekomst... waarin we een duurzame zandvoort willen, een kwalitatief goed geborgd toeristisch aanbod... maar ook een leefkwaliteit voor de bewoners. En als ik naar eh, wethouder Kuipers luister en ook de afgelopen raadsperiode... Eh, waarbij er eh, in ene, voor in mijn gevoel, eh, bungalowparken... Uh, initiatieven werden genomen uh, dancefestivals op Zuid Formule 1, het zijn allemaal ook grootschalige ontwikkelingen in de publieke ruimte uh, de druk op de ruimte neemt toe dus mijn vraag aan u is voor de langere termijn, maar ook voor de komende vier jaar mag ik op u wilt u zeg maar voor kwaliteit gaan of gaat u voor kwantiteit gaat u er een pretpark van maken of houden we vast aan de koers parel en zee, en waar mag ik op rekenen ...specifiek aan de meneer Kuipers, maar ik wil het ook graag van anderen horen als het mag. Uh, u vraagt hem als eerste aan meneer Kuipers, dus meneer Kuipers heeft driftig meegeschreven... ...zoals hij altijd doet met raadsvergaderingen. dat uh, onthoudt hij goed. Meneer Kuipers, directe vraag en de anderen mogen daar zeer zeker op reageren. Nou, de van pretparkisering is wat mij betreft helemaal geen sprake. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk wel goed om ons heen gekeken. We leven in een tijd waarin de wereld heel snel verandert... ...waarin internet heel belangrijk is geworden, waarin mensen werkelijk overal... ...iets kunnen doen. En dit is wel een badplaats. En een badplaats ontvangt toeristen en dus ook gasten. We zijn gastvrij en we hebben de afgelopen jaren zo ook gezegd... ...we moeten ons aanpassen aan die veranderende wereld... ...want we willen ook onze kinderen gewoon banen kunnen bieden hier in Zandvoort. Daar zijn we allemaal trots op. Dan moet je mee met die verandering. Dus we hebben een hele nieuwe toeristische visie uitgerold ...samen met de ondernemers. We hebben een innovatiefonds in het leven geroepen... ...waar we anderhalve ton samen met de ondernemers opbrengen... Om, ...om hun te laten beslissen wat goed voor Zandvoort is... Verpletparkisering willen we niet. Die bungalowparken die kwamen niet uit de lucht vallen. Dat was in de vorige raadsperiode al bepaald dat we dat wilden. Want we willen een toeristisch product dat past bij de markt. Het is belangrijk dat we nadenken over de gevolgen voor Zandvoort, Airbnb, al dat soort aspecten. Maar jongens, laten we wel ons realiseren. We zijn al 150 jaar aan badplaats. We verdienen ons brood met toerisme. En dus moet je mee met de tijd. Want anders kan iemand op een gegeven moment hier het licht uitdoen en dat zal ik niet zijn. Korte reactie, mevrouw Jansen. Bent u tevreden? Nou, ik denk dat er wel heel veel dingen uit de lucht vallen. Dat is een ander thema als het over participatie gaat. En eh, eh, u geeft aan dat u de toeristische visie heeft ontwikkeld met de ondernemers. Maar er wonen hier natuurlijk ook nog bewoners en hè, mensen met allerlei andere achtergronden. Die ook, eh, kijk, het gaat natuurlijk om het vinden van de juiste balans. En, en ik wil eigenlijk graag weten waar ligt de grens, waar ligt de scheidslijn tussen tot hier gaat de economische toeristische ontwikkeling en daar komen andere belangen in beeld. Dus die grens kun je op verschillende plekken leggen en ik wil weten uh, waar het, het zwaartepunt ligt. Kortom, kort antwoord, waar ligt de grens? Nou, die grens bepalen we met elkaar. Daarom hebben we op de toeristische visie ook een participatietrek doorlopen. En niet iedereen heeft erin gekregen wat hij wil. Maar dat is wel hoe de democratie werkt. Dan bepaalt uiteindelijk de raad, zoals de mensen hier staan, over de richting. En die uh, toeristische visie, die is ook unaniem door dezelfde raad gesteund. Dus daar heeft de democratie gewoon zijn werk gedaan. Oké, okay, meneer Berens. Ja, ik denk daar toch uh, iets anders over. Kijk, het is natuurlijk al jaren zo, is, het, uh, is de discussie. Wat is uh, Zandvoort? Is het een, uh, een toeristische gemeente... Uh, met een beperkte woonfunctie of uh, is het een, een woondorp. En in, wij denken nog steeds van dat zeg maar, het NN is. Dus uh, er werken hier veel mensen in de toeristische sector, die terecht natuurlijk hier een baan hebben. Maar er zijn ook heel veel mensen die hier wonen. En met name die aandacht daarvoor, die is volgens mij de laatste jaren is die gewoon ernstig tekortgeschoten. We hebben wel een toeristische visie, maar we hebben bijvoorbeeld geen economische visie voor heel Zandvoort. En dat heb ik, meneer... Ik heb hem zo kwalijk genomen, vandaar ook dat hij in de algemene beschouwing ook een onvoldoende heeft gekregen van mij voor het economisch beleid. Terecht denk ik. Maar als we kijken naar de verpaupering van het dorp, als we kijken naar gewoon het gebrek aan aandacht voor, uh, voor de bewoners, dan, uh, dan baart mij dat echt zorgen. Oké. Okay. Wilt u het kort houden dan? En als we, als, laten we vooral eens kijken van of we betijdende belangengroeperingen bij elkaar kunnen brengen om samen tot een oplossing te komen. En niet alleen, zoals meneer Kuiper zegt, wij luisteren naar de ondernemers, maar ook we luisteren naar de bewoners. We gaan weer naar iedereen luisteren, het wordt weer een participatiestuk. U wilt erop reageren, mevrouw Bouwman. Uh, Oké, okay. ook oh, goed. Uh, mevrouw. Ik woon zelf in uh, uh, het district 1012. Ik woon in het hart van uh, de Wallen-Oost. Meer toeristen krijg je niet bij elkaar. En uh, daar heb ik een tweeledige reactie op. Enerzijds zie ik dat de gemeente Amsterdam door niet te handhaven... hun eigen regels... ...de bewoners daar erg verdrietig mee maakten. Maar aan de andere kant, ik woon wel in het gebied waar de cultuur begint eind september. En de cultuur een beetje wordt afgebouwd eind mei. En er is volop vanaf eind september tot eind mei een bruisend cultureel leven. En vandaar dat ook, we ook hebben gezegd, wij, willen voor, wij zijn voor een bruisend zandvoort... Met volk kunst en cultuur, dat menen we nog steeds. Maar het is niet alleen in de zomermaanden, maar ook juist voor de bewoners. De bewoners voor... moeten het nou een zin krijgen. Meer dan nu nog mogelijk is. Korte reactie, met mevrouw Jansen. Ze zijn het alleen maar mee eens, natuurlijk. <laughs> Ze zijn het allemaal met elkaar eens. Ik ga even naar Sociaal Zandvoort en ik moet het kort houden, hoor ik net. En dan sluiten we het af. Uh, mevrouw oh. Koper kan nog ja. en dan gaan we naar het volgende onderwerp. Ja, nou, uh, Ben, ik kan uh, kort zijn. Paal en Zee wel. Maar geen herriedorp voor drie maanden. Daar zullen we echt uh, tegen zijn. We vinden wel belangrijk dat evenementen zijn. Maar je moet wel kijken waar je die evenementen houdt. Dat er zoveel mogelijk inwoners er geen last van hebben. En dat vinden we belangrijk. Dank u wel. Goed. We gaan naar de, de volgende, volgende vraag. Koper nog als laatste. Oh, toch nog. Dat is fijn. Ja. Je krijgt dat ding niet. Prima ja, wat, wat ons betreft, het is een heel goed punt wat u maakt, want kwaliteit in, in, de, in het aanbod voor toerisme moet ook kwaliteit zijn voor de, voor de bewoners. En dat betekent dat je op zoek moet naar evenementen die passen bij je als badplaats. Bijvoorbeeld watersportevenementen, et cetera, en kunst en cultuur. Want dat is een win-win situatie, niet alleen voor de bezoeker, maar zeker ook voor de bewoner. Dank, dank u wel. Mevrouw Jansen, dank voor uw uh, vraag. Ik heb nog een vraag van meneer Tromp. Die gaan we even mee wachten. Meneer Andries van Marlen. Als Meneer Andries van Marlen heeft ook een vraag gesteld. En die is aanwezig als het goed is. Komt u rustig naar voren. Goh, dat ik nog naar voren mag komen. Uh, in de Zandvoortse krant lees ik van tijd tot tijd... bouwvergunningen die verstrekt worden om woonhuizen om te bouwen ten behoeve van uh, zeg maar stelling 2, Airbnb en dergelijke. Ook onder andere tegenover de waarvoor in de Zandvoorts uh, onderroep zat. Daar dan, en dan wordt een woonhuis opgehaal, uh, opgeofferd ten behoeve van drie... Kunt u iets uh, verder van de microfoon afpraten? Nog verder. Dank u wel ten behoeve van drie uh, verhuurdelen, uh, zeg maar. Vroeger, als er gebouwd werd is antwoord, en dat zag je bij Bakkenbalk... dan werd verplicht om daar parkeerruimte bij te creëren. Hetzelfde is gedaan aan de, Prince aan de Busweg, aan de Sofiaweg. Als daar grootschalig gebouwd wordt dan moet daar parkeerruimte voor uh, gecreëerd worden. Wat is er op tegen wanneer een woonhuis verbouwd wordt ten behoeve van het toerisme? Om daarvoor bijvoorbeeld 10.000 euro te vragen ten behoeve van de gemeente... en te storten bij de gemeente in een parkeerfonds. Zodat het parkeerbeleid, in feite eigenlijk wat of dat kost, dat dat wat opbrengt... Misschien zelfs te bevorderen dat er andere vormen van hotel en dergelijke komen... om te zeggen van, kijk, daar gaan we de hoogte in... maar we gaan ook de diepte in parkeren. De vraag is dus en... eigenlijk, als er dan gebouwd wordt... moet er in het fonds geld gestort worden te hebben ja. vervangen? Ja. Meneer Bluis? Ja, <tie> ja ik, ben, eh, ik ben wel de wethouder die alle potjes heeft afgeschaft bijna. We hebben nog een strategische investeringsagenda en algemene reserve... Dus dan zou dat geld niet naar zo'n fonds gaan, maar in de algemene in zo'n investeringsagenda-fonds. Ja. Dat is heel belangrijk. Aan de andere kant moeten we heel goed kijken of dat dan wel haalbaar is. En dan moet je ook eerst een plan hebben van wat je dan met dat geld gaat doen. Want anders hebben we allemaal weer potjes. En potjes, daar kunnen we niks mee. Dus, dus eigenlijk moeten we eerst zorgen dat het beleid ervoor is. Dus als u zegt van, we verbouwen een woning. Maar dan kom je op een ander probleem. We hebben juist meer woningen nodig in Zandvoort. Tussen nu en 2027 moeten er 8% woningen bijkomen. Zo'n 600 woningen. Op dit moment, er is een nota in voorbereiding hebben... zo'n 400 locaties waar dat kan. Dus we zullen nog moeten verdichten. Met andere woorden, om extra te onttrekken aan de woningmarkt. Lijkt mij niet verstandig. Dan ben ik meer voor het bouwen van hotels... op de locaties waar we nu al plannen voor hebben... ...zoals entree, badhuisplein huisplein en En die mogen ook geld storten in het potje. In Meneer Demmers. Ja, ik ben het in principe met uh, meneer Bluis van het CDA. Uh, wat u niet moet vergeten is dat uh, bijvoorbeeld Jupiter Plaza... ...was een parkeergarage ondergebouwd. Dat moest, die staat gewoon leeg. Uh, en trouwens Jupiter Plaza is helemaal weg. Dat is een compleet zonde. Uh, we hebben een parkeergarage uh, bij het begraafplaats. Dus de grote parkeergarage van Albert Heijn. Die is ook onderbenut. Dus ik zie niet het nut in om um, als je een huis of een BB gaat uh, uh, bouwen, om daar nog 10.000 euro voor te vragen of extra parkeerplaatsen bij te brengen. Dankjewel. Meneer Kabali Ja, het is um, wat GroenLinks betreft heel simpel. Uh, laatst bleek weer dat er ongeveer 250.000 woningen nodig zijn in de metropoolregio Amsterdam waar wij onder vallen. Om dan huizen te gaan onttrekken aan, uh, aan de woonsector en die naar de toeristsector te ver ver verplaatsen is even niet ons voorkeur. Natuurlijk moeten hotels bij, ben ik het met eens. Uh, de... moeten die ook 10.000 euro storten dan? In een, nee, ik denk het niet. Nee, ja. nee maar er, er zat ook nog een andere vraag in. En het ging over het woningaanbod. En ik ben er echt op tegen dat wij nog meer huizen uit het woningaanbod halen. Want die zijn er namelijk al niet. Oké, okay, dank u wel. ter aanvulling. Moment. In, in feite, eigenlijk, als tegenstelling tot wat de heer Bluis zegt en wat de daarna net zegt, is het juist een rem om misschien juist geen woningbouw te onttrekken aan de markt... en dat uit te geven in, in verhuur en dergelijke. Maar is het juist, omdat die 10.000 euro er dan over de, over de tafel... en dat is een arbitrair bedrag... dan zou je zeggen van, die investering, dit doe ik niet meer... en het blijft gewoon een dan, woonhuis. Dan wordt het een soort remmend middel. Ja. Meneer Deen. Ja, de, de vraag ging natuurlijk met name om, om parkeerplaatsen inderdaad van deze meneer. En, uh, nee, juist niet. Aan, aan, kijk... We moeten wel in oogst gaan nemen dat we altijd een goed, goede afweging moeten maken tussen verhuurlocaties uh, zoals hotels, uh, bed and breakfast en dergelijke, waar Zandvoort eigenlijk groot mee is geworden. Waar ook nog steeds 70% van de Zandvoortse bevolking zijn geld mee verdient. Dat is superbelangrijk. Daarnaast is het parkeerprobleem wel een gekoppeld iets. Ik uh, ben uh, van mening dat we een LDC hebben, een parkeergarage met name daaronder, met, met tientallen honderden lege plekken. Uh, wat mij betreft moeten we goed gaan kijken inderdaad de komende raadsperiode of daar een koppeling te maken valt, zodat we twee vliegen in één klap kunnen slaan. Oké, okay, meneer Hendricks. Ik weet niet of geld stoppen in een potje de ideale oplossing is. Ik denk dat je dan het risico loopt dat de auto weer als melkkoel wordt gebruikt in plaats van als uh, parkeermiddel. Zoals betaalmiddel in plaats van als parkeermiddel. Uh, het belangrijkste is dat, er, dat we zorgen dat er geen plekken meer verdwijnen. Dus dat we niet, als er bouwprojecten zijn, dat we afwijken van de parkeernormennota en dat soort dingen. Een aantal parkeerplaatsen die je moet realiseren. En dat iemand dan die parkeerplaats af kan kopen door een plek op de Zuid of in de Alderzee. vind ik prima. Maar het belangrijkste is dat we zorgen dat die parkeerplekken er gewoon blijven. Dank u wel, meneer Van Malen, een beetje tevreden. Nou, in feite eigenlijk is het bedoeld om juist de woningbouw te handhaven en niet over te stappen naar verhuur. En dus in feite eigenlijk die rem op te leggen om uh, niet investering te doen en om daar financieel beter van te worden. En dat gebeurt daar dan. En als er dan 10.000 euro gevraagd wordt, dat de mensen daarvan afzien. U stelt dat dus voor als een remmiddel. Ja. Dank u wel. Dank u. Meneer Tromp. Meneer Tromp, inderdaad. Bekende meneer uit de Haldenstraat. Gelukkig is hij gepensioneerd. Fijn dat u bekend bent in het dorp. Uh, dames en heren, goedenavond. Ik wil het hebben uh, over evenementen. We zijn met z'n allen in staat sinds jaren dag. Om zeg maar vanaf begin april tot uh, eind oktober. Ieder weekend is er wat te doen in dit mooie dorp. En dat doen we met z'n allen. Iedereen op zich. Maar er is altijd wat te doen. Dat is helemaal fantastisch. Wat mij zorgen baat is dat er uh, de afgelopen jaren uh, wordt gesproken over ontwikkeling Badhuisplein. Huisplein. Op zich hartstikke goed natuurlijk, maar wel een evenementenplein. Dan hebben we nog een plein in het dorp, het is het Raadhuisplein. Het Raadhuisplein wordt sinds jaar en dag uh, bezet, de laatste maand en de eerste week, door de ijsbaan. Hoe denken deze partijen om te gaan, dat is mijn vraag, met... ...de ontwikkeling van alle evenementen zoals die ook weer de komende seizoen plaats gaan vinden... ...met daarbij op de korte termijn toch een half raadhuisplein. Hoe gaan we daarmee om? En op de lange termijn ook een badhuisplein wat volgebouwd wordt. Dat is een vraag voor uh, alle partijen. Nou, ze steken ook allemaal een vinger op, geloof ik. Uh, ik begin toch bij uh, meneer Kuipers. Nou, we denken dan... Nou, dit ja. alweer... We denken daar inmiddels natuurlijk goed over na, want we weten ook met elkaar dat de ruimtes waar we nu evenementen houden, dat zijn vaak juist die pleinen die we de afgelopen decennia maar niet uh, ontwikkeld hebben gekregen. En daar is het ook een kans geworden voor evenementen, maar we doen het ook een beetje van lieverlee op die plekken, omdat die plekken zelf vaak niet zo heel goed mee werken. Uh, denk aan uh, het Badhuisplein, uh, wat we daar de afgelopen jaren hebben gedaan met de evenementen en Reuzenrad, noem het verder maar op, om die verbindingen tussen de zeekant en het dorp beter te maken. Maar het is een terechte zorg. We hebben van het uh, uh, plein uh, bij het gemeentehuis, het raadhuisplein, hebben we gezegd... daar moet je eigenlijk opnieuw naar de indeling gaan kijken... omdat je daar ook grote groepen mensen wil ontvangen met bordesscènes. Hè, denk aan Max Stappen in Zandvoort. En dat gaan we nu de komende periode ook doen. Die toezegging is volgens mij in de raad ook al gedaan. Uh, ik vind het uh, badhuisplein echt wel iets om goed naar te kijken. Uh, de hele locatie zeg maar, van de zeereep is daar een belangrijk in. Tegelijkertijd, daar zit ook weer bewonersbelangen. We hebben in het verleden kermissen gehad die volledig uit de hand zijn gelopen. Dus we moeten goed samenwerken, maar ik denk ook dat de nieuwe toeristische visie... waar we met poppen locaties proberen te verbinden... een hele mooie oplossing zijn om juist op andere plekken evenementen te houden... waar het nog steeds interessant is om naartoe te gaan. Ja. Dank u wel. Ik ga naar deze kant als kijken. te horen dat ik daar niet kom. Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Um, daar komt een plan voor, kan ik u vertellen, om daar de ruimte beter te benutten. En dat plan uh, komt van uh, onze raadslid Miesbeek... En dat wordt in samenspraak gedaan, wordt naar gekeken. En hij is natuurlijk ook de, de vrijwilliger van de ijsbaan. Dus die maakte zich daar ook enorm zorgen om. En dat deel, dat wordt opgelost. En uh, gemeentebelangen is in ieder geval voor ruimte houden... Op het Wat uh, belangrijk is, uh, sorry dat ik u interromper, uh, meneer de voorzitter. Wat heel belangrijk is natuurlijk het feit dat er uh, eind oktober, uh, begin november de ontwikkeling klaar is. Op het Raadhuisplein dan. En uh, vervolgens twee weken daarna moet het de ijsbaan komen. Ik vraag me af hoe jullie dat uh, willen gaan doen. Ja, ik hoor net van mevrouw uh, Van der Veld dat meneer Missebijk, die zit daar, die heeft een plan ontwikkeld. Dus ik neem aan dat het binnenkort ingediend gaat worden voor het plein te vergroten. Ja. Uh, heb ik het dan goed? Meneer Miesenbijk, u heeft een boel te doen. Meneer, eerst naar mevrouw Koper, die was eerst. Dank u wel. Ja, ik denk heel terecht wat u aanraakt. Volgens mij was het gasthuisplein ooit bedoeld om te zorgen dat dat een evenementenplein is. En ik vind dat we de pleinen in het dorp vooral heel erg open moeten houden. En het is nu de kans om die ontwikkeling al aan te pakken. Dus ik, ik vind ook dat het nu moet gewinnen. Ik ben, ik ben het met u eens. We ja, niet eerst het plein volbouwen en daarna een plein veranderen. Kort en goed. Maar vooral niet op ad, ad hoc basis zaken regelen, want de bedoeling was dat de bus, de bus daar niet doorheen zou gaan. En nu is de bus degene die verzorgt dat het plein niet kan worden wat het is. Dus volgens mij moet je weer zorgen dat die bus anders gaat rijden dan kunnen we dat plein fantastisch inrichten als evenementplein. Echt, dat kan dan fantastisch. Ik heb gewoon een de collection heel de grote uh, machtig is. Neemt we de grote krocht ook even mee. Dan maken we mooi in het middenberm. Doen we de bomen. We pakken dat ook niks aan en dan wordt het mooi. En dan gaan we ook naar het gasthuisplein. De nieuwe verbinding leggen. Dan hebben we een, nog een raadhuis waar we wat mee moeten. Maar we moeten Kortom, we hebben pleine genoeg. Maar we we gaan moeten gaan het eerst doen, een doen, meneer totaalplan meneer. maken. En niet elke keer ad hoc het willen oplossen. En nou was meneer Van Es. Nee, dat gaat over meneer Bluis had het over even, maar het moet wel gebeuren. Oké, okay, dan gaan we naar meneer Berendsen. Het is een interessante discussie, denk ik, wat we precies met de pleinen doen. Um, hier vlak achter ligt nog een heel mooi plein, wat we helemaal niet gebruiken. Um, en dat is eigenlijk doodzonde, want daar zouden er heel veel activiteiten, bijvoorbeeld misschien ook wel de ijsbaan op kunnen. Maar wat dat betreft is het goed, want meneer Tromp, die woont aan dat plein. En ik zou dan ook zeg maar, de bewoners uit willen nodigen om eens met plannen te komen... ten aanzien van hoe kunnen we dat plein bijvoorbeeld beter te gebruiken. We zien het bijvoorbeeld nu in, in Noord, want dat plein, dat wil ik er ook maar even bij betrekken bij de VOMA. Eh, daar zijn nu plannen voor om daar in ieder geval wat, wat zaken te gaan ontwikkelen. Ik noem maar een weekmarkt, maar ik denk ook dat er heel veel ruimte is voor andere activiteiten om daar te gaan doen. En ik zou wat dat betreft de bewoners vanuit uit willen nodigen om mee te denken met de gemeente... om te zeggen van wat kunnen we voor leuke dingen daar gaan verzinnen en creëren. Meneer Tromp, er wordt aan alle pleinen gedacht. Helemaal goed. Er komen uh, nieuwe evenementen. Mevrouw. Ja, ja, twee opmerkingen. Toen jullie binnenkwamen, zagen jullie een prachtige foto van hoe het oude Zandvoort... de prachtige Art Deco Zandvoort eruit gezien heeft. Ja, de, dat is ooit vervangen door een bunkerlijn... En dat litteken dat loopt nog steeds door, door, door, door dit dorp heen. En uh, ik heb plannen gezien van hoe je zowel bij het Badhuisplein als bij uh, het stuk tegenover het Palace Hotel. Uh, weer een, een invulling kunt krijgen met grandeur. En ik hoop dat dat doorgaat. De prijskaartje wat eraan hangt is. Dat je moet nadenken over je evenementen. Ik zat vanochtend bij het Zandvoort Museum met een groep mensen na te denken over evenementen. En een bellen nieuwe evenementen die, die, die, waar men over nadenkt. Maar je zult eens een keer na moeten denken: waar ga je dat creëren? Daarom. Dat ja. is mijn vraag ook. Ja. Nou, de vraag ging dus inderdaad over het plein. En als het plein volgebouwd is en dan het plein gaat verbreden, dan gaat het uh, een stuk langzamer. Ja. Is dat de het te stel dat meneer? Ja, ik, ben ik heb nog wel ja. een reactie van meneer Hendricks. Een tijdje geleden was in een van de stellingen van de Zandvoortse krant inderdaad uh, Plein in Zandvoort volbouwen voor woningbouw. Voor mij was de VVD een van de partijen dat zegt: nou daar moet je terughoudend mee zijn, want die pleinen hebben een functie. Dus daar nou, misschien ook wel een beetje al zeggen van ja, nou, die pleinen die werkt hier niet. Dan heeft uh, de heer Kuipers in de winter een ander uh, raadsplein gezien dan ik, want dat liep uh, fantastisch. En we moeten die functie van die pleinen niet vergeten. En daarom vind ik het ook een beetje eng om te zeggen, zoals de heer Bluis doet, dat we heel veel woningen willen bouwen, vooral door middel van verdichting. Dat zorgt er. En van die verdichting en woningbouw daar doen, zorgt ervoor dat je die pleinen voor aan het bouwen bent. En dat zou zonde zijn dat die pleinen inderdaad, zoals de Inspreker terecht aangeeft, nu al een functie hebben. Ik geloof dat meneer Bluijs het niet met u eens is. Nee, ik, kijk, de pleinen, de pleinen moeten de pleinen blijven. Maar als je dan een plein hebt waar nu auto's op staan die makkelijk in de parkeergarage kunnen... en dat is iets in de, bij het LDC... dan kan je dat plein weer teruggeven aan de bewoners. En dat doet u niet, want u wilde maar auto's laten staan... terwijl die gewoon in de parkeergarage kunnen. Meneer Kuipers. Nou, we moeten volgens mij een beetje oppassen... wat we in Zandvoort wel vaker doen. We hebben heel erg veel plannen ontwikkeld de afgelopen 20, 30 jaar. En er is heel weinig van terechtgekomen, want als het moeilijk wordt... Dan gaan we eigenlijk met z'n allen het probleem uit de weg. Uh, we hebben heel lang gepraat over een ontwikkeling op het Raadhuisplein. Daar komt nu een hele mooie historische uh, uh, bouw op. Kost je wel een plein? Tegelijkertijd is dat een plein waar nog heel veel volume in zit. En daarom zeg ik ook, er zijn prachtige oplossingen met wat je tegenwoordig shared space noemt. Waarin voetgangers, automobilisten, bussen allemaal gebruik kunnen maken van die ruimte. Maar als je een evenement hebt, maak je dat plein leeg, kunnen we het gebruiken als een evenementenplein. Er zijn mooie oplossingen voor. Die maken dat er ook echt een kans is. Je hebt en je ontwikkeling en je hebt een mooi plein. En volgens mij moeten we dat soort keuzes gewoon blijven maken. Meneer Trom, bent u een beetje tevreden? Redelijk, we zullen, Redelijk, we zullen, nou, we zullen gaan het zien. We het zien de Ik blijf het volgen, dank u wel. Heeft u nog een leuke vraag? Ben, we zijn eigenlijk door de vragen heen. Nou, dan heb ik er nog wel een paar. Wacht even, ho. ho daar komt nog iemand aan. Oh, maar u had zich niet aangemeld in de pauze, nee, dat hadden we wel nee. gevraagd. Maar ja, dat geeft maar niet, u kom... heeft waarschijnlijk alle vragen die ik hier heb. Ik kwam er niet doorheen. Gaat u gang. Ik kwam er niet doorheen. Dat is, dat is een korte vraag en kan ook best wel kort beantwoord worden, denk ik. Ik haak even in op het woningbouwaspect, wat hier al enkele malen ter sprake gekomen is. Meneer Kuipers... Kuiper, Kuipers vertelde, ja, de jongeren, banen, banen, jongeren moeten dan hier blijven werken... doordat er weer toeristische input komt, et cetera. Maar waar moet iedereen wonen? En vooral die jongeren. Dus, ziet u iets in de regel waarbij bijvoorbeeld starters... woningen onder een vastgestelde koopsom... alleen gebruikt mogen worden voor bewoning door Zandvoorters... of door bewoners van buiten die een baan in de regio van Zandvoort hebben? Hoe? Denkt u daarover? Met z'n allen? Nou, met z'n allen niet. Ik denk meneer Kuiper. Uh, nou, ik denk... Meneer Kuiper. Kuipers. Kuiper's. Ik zou haar zeggen niet te omroepen, maar dat is ook al oud. Het zijn regels die we in het verleden wel gehad hebben. Hè? Dat je een woonvergunning nodig had om in Zandvoort te kunnen wonen. Uh, we hebben tegenwoordig een regio waar we de woningbouwproblemen proberen op te lossen. De regio om ons heen. Ik vind uw vraag terecht. We willen heel graag dat mensen in Zandvoort kunnen komen wonen. We willen ook dat starters een woning hebben. Ik denk dat het probleem wat we nu met schaarste hebben... dat we te weinig plekken hebben... daar moet je echt een keer met deze mensen een goed gesprek over voeren. Uh, je ziet vaak als het heel druk wordt... en dat vindt lang niet iedereen leuk om te horen... maar dat je de hoogte moet opzoeken. Het is in Zandvoort gewoon echt heel beperkt in ruimte. Ja, het idee om, ruimte. het ja. idee om met elkaar te zeggen... een bepaalde prijs ben ik een voorstander van... dat je onder een bepaalde prijs bouwt... dat kost de gemeente geld in de grondexploitatie... Het zijn zo. Ik vind het geen goed idee dat je eigenlijk wordt op slot gooit voor mensen van buiten. Want dat brengt ons ook een hoop. Maar ik wil wel een keer fundamenteel een discussie voeren over wat het betekent. dat je jezelf een, een opgave geeft om een x-aantal woningen te bouwen. En dat je nu al jaren zegt: ja, het lukt gewoon niet, want we hebben de ruimte niet. Er is wel ruimte, maar misschien wel omhoog. Wilt u nog een Dank andere wel. mening horen van iemand? Ik ben nog heel even meneer Elkebali hier. Elkebali, het gaat ook over woningen. Echt, echt het laatste We zitten aan de tijd, hè? Ja, is, uh, ik ben zelf een jongen. ik ben 25 jaar net geworden. Uh, ik heb hiervoor voor mijn studie in Amsterdam even gewoond, een jaartje. En um, ik heb me ingeschreven zoals vele zandwoorders bij de Kei. En ik schrok er wel van in het afgelopen jaar dat ik ingeschreven sta daar, er precies één woning voor mensen onder de 24 jaar is aangeboden. Eén. Ja. En dat is een probleem, een heel groot probleem, want dat betekent dus dat alle jonge zandwoorders uit Zandwoord weg moeten. Ja, ik heb ook um, kinderen, dus ik weet het. En uh, wat wij als voorstel hebben gedaan uh, in ons verkiezingsprogramma is bijvoorbeeld het raadhuis komt voor een deel leeg te staan. Uh, we hebben het nu over kopen en, en noem het allemaal op, maar niet elk, elke jongere kan een, een, een woning kopen op zijn of haar leeftijd. Dus waarom verbouwen we het raadhuis niet voor een deel in jongere units en zorgen we daarmee voor dat de jongeren in Zandvoort kunnen blijven wonen. In ieder geval tot ze een vaste baan hebben en dan misschien wel een hypotheek aan kunnen vragen. Ja. Dat ze iets meer verdienen en iets meer kunnen betalen. Ik moet naar meneer Deen. Ja, graag, want oh. ik vind het wel uh, mooi wat meneer El Kabali zegt, dat er uh, inderdaad maar één woning beschikbaar is gekomen. Maar hoe, hoe komt dat? Kijk, het is wel natuurlijk heel belangrijk om te zien dat er met name vorig jaar voorrang is gegeven aan 85 staten. Alsjeblieft, dames en heren. Ja, ja daar gaat het helemaal niet om. u uh, even het respect bewaren, zodat iedereen absoluut. kan zeggen wat hij wil. Hele zeg, ik praat alleen geweest. over nou, feitelijkheden en uh, hoe de ontwikkeling is gegaan de afgelopen jaar. Uh, ik snap dat, dat niet iedereen in de, in de goede keel uh, gaat schiet, maar dat geeft niet. Het is wel een feit dat dat zo gegaan is. Dank u wel. Ik uh, ga naar meneer Bluis en daarna gaan we toch afronden, want ik heb nog wat andere vragen openstaan. Kijk, het wordt helemaal uit zijn verband gerukt. Doet de, de, deze partij constant in Zandvoort. Hebben we statushouders opgevangen en 8 ja, van de woningen die vrijkomen. ...gaan naar de statushouders. Dus in verhouding, dat zijn mensen in nood... maar van de regering in Nederland heb gezegd... ...dat we daarvoor moeten zorgen. En dat, daar moet je dus wat voor doen. En als dat 8% is, dan, waar hebben we het dan over? En daar zit uw partij moeilijk over te doen... ...met van die vreemde teksten. Dat vind ik gewoon raar. Nou, ik vind... Dan... Al... Daar ging het mijn, hele... mijn vraag niet over. Dus ik... Nee, ik wil even terug naar de... Nee... Uw vraag? Ben, we moeten afronden. Ik heb een, meneer over, ik heb een duidelijk antwoord gekregen van, van uh, meneer Kuiper en uh, daar doe ik het mee. Hartelijk dank. U kunt altijd straks nog even bij meneer Kuiper langskomen. Uh, we gaan het een U, beetje afronden. Ja, ik, uh, uh, één ding, vragen, ik heb nog wat vragen over... Uh, die gaan we niet meer behandelen. We willen de burgemeester vragen om de avond af te sluiten. En dan is het nou, de oefening. Zitten, we zitten nog voor de ik tijd krijg, Nee, het is echt tijd. <laughs> Ja, klok, klok. Goed, dit was het einde van het debat Ik hoop dat de spelers genoten hebben uh, Van de korte tijd die zij uh, Hadden Ontzettend bedankt voor jullie uh, Aanwezig zijn, inbreng En wij hopen jullie na de verkiezingen Nog een keer te zien, zeker bij CFM Hartelijk dank um, Weet u het nu al? Ja, u wil hem wel hebben Zeker, hè? Weet u het al? Jazeker hoeft het niet te vertellen. Nee, dat klopt. Dank. Uh, dames en heren, u heeft van alles denk ik gehoord. Het een zal nieuwer zijn dan het ander. Ik heb in de zijlijn, in de kantlijn meegeluisterd en uh, ik vind het wel top dat we hier met zoveel mensen zijn. Dat doet mij goed, omdat mijn grootste